René van Brakel met het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi is in Italië om het vriendschapsverdrag te vieren dat hij twee jaar geleden met het land sloot. Zoals gebruikelijk bij buitenlandse reizen zit Gaddafi niet in een hotel, maar slaapt hij in een grote tent die hij heeft meegenomen. In een transportvliegtuig zijn ook dertig paarden uit Libië overgevlogen die morgen een show opvoeren in een ruiterschool in Rome. Gaddafi praat dan ook met premier Berlusconi. De oppositie in Italië is niet blij met de nauwe banden van Berlusconi met Libië, omdat dat land een slechte naam heeft op het gebied van de mensenrechten. De Belgische preformateur Di Rupo is sinds het begin van de avond bij koning Albert om hem bij te praten over de kabinetsformatie die kwam vandaag in het slop te zitten. Mogelijk dient Di Rupo zijn ontslag in.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 Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Z, Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, Tap Zeppy. I never thought that I might swim Through waters such as these I wished for no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 Sí, súre, súre, a tu aandacht. muchas pas a maar. Otras seguirán aquí. Y dos abuelo en el patio a los niños les contan. Fantasía y color. Aroma del veral, Si a tu paso vi a la vez. Cuéntale que la espero. Moja en sus manos mi canción. Ook Ik weet niet wat ik wil, maar ik weet dat ik het niet Mm-hmm. Heerlijke muziek van deze cd Shambhala. Shambhala is een verzamel cd van diverse artiesten... uitgebracht bij het label New Earth Records. Via osso.nl tot ons gekomen. We gaan afsluiten met Erik Bergloent en de cd Angel Healing... en van het label Oriane Music.